Amsterdam heeft al een vacaturestop ingesteld en hoopt de banenreductie op het stadhuis en bij de centrale diensten via natuurlijk verloop te realiseren. Bij de gemeente werken zo'n 9000 ambtenaren. De economische crisis maakt een forse sanering onvermijdelijk, zegt wethouder Ascher. Het kabinet heeft nog geen overeenstemming bereikt over een reactie op het Irak-rapport van de commissie Davids. Tijdens een werkontbijt hebben premier Balkenende, de vicepremiers Bos en Rouwvoet, met enkele betrokken ministers overlegd. Maar volgens minister van Middelkoop is de zaak ingewikkelder dan eerst werd gedacht. Wanneer het overleg wordt voortgezet is niet bekend. De man die is veroordeeld in de Puttense moordzaak wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Rijswijkse studenten Anneke van der Stap. De studenten uit Rijswijk verdween in 2005 spoorloos. Haar lichaam werd elf dagen later teruggevonden in, bosjes, in een bosje in haar woonplaats. Het onderzoek naar de dood van Anneke van der Stap is volgens de OM in volle gang. Haar lichaam werd vorig jaar september opgegraven voor nieuw onderzoek naar de doodsoorzaak. Supermarktketen Jumbo begint vandaag in Raamsdonkveer aan het ombouwen van de eerste Boerwinkel. Jumbo nam vorig jaar 175 supermarkten over. Die worden in de komende drie jaar omgebouwd tot Jumbo. Over de kosten van de ombouwoperatie wil Jumbo niets kwijt. Deskundigen houden het op 2 miljoen per winkel. Vanaf Kennedy Space Center in Florida is de Endeavour gelanceerd. Het was de laatste lancering van een space shuttle in het donker. De bemanning brengt een uitkijkpost met zeven ramen naar het internationale ruimtestation ISS. Er gaan dit jaar nog vier shuttles de lucht in. Daarna stoppen de Verenigde Staten met hun space shuttle programma. Het weer, het is bewolkt in het zuidwesten, af en toe neerslag. In de loop van de dag ook kans op zon. Het wordt vanmiddag maximaal min 4 graden, min 2 graden in het binnenland. En plus 1 in het zuidwesten. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM Met, Met nu de muziekboulevard.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 I'm het Nederlandertje pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. 20 Dit is 20 jaar GFM.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 En bijna nog steeds bij ons. En jij dan nog steeds, en jij dan nog steeds, en wij dan nog steeds vijf.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 The other side for bitter or worse. I know you're better than anyone else. And I'll be by your side. What do you say?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 Show nothing to me So what good would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 Zag je samen vraagt, ben je al wel pap? kom je gezellig mee naar beneden. Moet je straks werken of.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 Zo'n oom mag zijn, mijn ogen blijven altijd klein, en soms.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 ZANG Let me in diva, let me